Dit is Golse Kringen, het programma waar je de radio over aanzet. Golse Kringen staat onder de redactie van Leo Joosten, Ben Lonen, Els van Kemenade, Lucie Grootbal, Bernard Robben en Gerard de Groot. En vanavond wordt Golse Kringen gepresenteerd door Gerard de Groot en Bernard Robben. En de techniek is wederom in handen van Stefan Eikenaar. We hebben vanavond twee interessante gasten. Namelijk Joop Spermon over de stichting Leergeld. En Guus van der Put, raadslid voor de Partij van de Arbeid over de brede scholen. Maar we beginnen zoals altijd altijd even een rondje, wat viel u op in het nieuws? En ik zag op de uitnodiging, Guus en Joop, dat het uh, dat Leo vergeten is om dat uh, op te nemen. Ja. Meestal staat erbij, het programma begint met een rondje, wat viel u op in het bijvoorbeeld nieuws? Maar we proberen het toch maar eens. Er zijn toch al wat dingen die misschien zijn opgevallen. Gerard, heb jij nog uh, zaken te melden? we nou, geen... beginnen eerst met de gast, Guus. Eerst nou, met onze gasten, Guus. Wat ik een hele mooie vond, uh, ook voor Goorle, dat is uh, dat Albert Heijn besloten schijnt te hebben om niet naar Stappengoor te gaan. Ja. ja. En uh, ik denk dat dat in ieder geval voor Goorden een hele gunstige ontwikkeling is. Ja, ja maar die Gemeente Tilburg de... heeft een probleem, denk ik. Ja. Want die ja. komen zomaar 40 minuten tekort uh, dat, straks. Dat, kost, dat, dat gaat veel geld kosten. Ja. Ja. Maar, maar, maar het besluit is nou niet definitief hoor, want ik, ik, zie, ik, ik heb de kant voor me, directeur Tobias Verhoeven van de consortium Stappen reageerde gisteren verrast en hij zegt er juist wel van uit te gaan dat de mega supermarkt er toch komt. Ons onderzoek toont aan, zegt hij, dat hier behoefte is aan een XL. Dus ja. Ja. Je kunt je afvragen wat belangrijker is het ja. eigen marktonderzoek van Albert Heijn. Ja. Waarvan ja. ik denk, ja. dat denk ik ja. ook. En het gaat niet zo goed met de supermarkten, want die ja. prijzenoorlog komt er ook niet vanzelf. Ja. Nee. En ik denk dat ze steeds meer in de toekomst ook uh, uh, van het online winkelen last gaan krijgen. Dus ja. voor mij is de vraag of er nog wel zo'n XL moet komen. Ja. Ja. Maar ik, ben ik vond het ook wel aardig nieuws. Ja. Ja. Joop, jij nog nieuws? Nee, ja, maar ik heb dat uh, ook niet uh, gezien. Dus, uh, Geen van, dingen die je opgevallen goed. zijn, af, nou, waarvan je zegt, van, daar moet toch eventjes aan uh, het plein publiek uh, nou, ik denk, van ik doen? Ik denk, als ik uh, dadelijk verder praat over Stichting uh, Leergeld, Goorle en riel. daar zit genoeg in. Oké, okay. oké. Okay. Gerard? Ja, want er is toch nogal het een en ander gebeurd uh, de afgelopen week. Maar ik wil eerst even stilstaan bij het overlijden van mevrouw Angel Vekermans... Een van de drijvende klachten, uh, ja. nu alweer een aantal uh, jaren geleden, van de drogisterij die nu ja. in de Hovel zit. Maar daarvoor aan de Tilburgseweg, waar wij er voor het eerst met de kerst uh, kwamen. En daar ging de achterkamer open van de winkel. En daar stond dan een tafel waar de cadeautjes met ongelooflijk veel zorg werden ingepakt. Ja. En dat is eigenlijk altijd ook een van de kenmerken van dat uh, bedrijf uh, gebleven. Ja. Ze wordt uh, morgen begraven en ze is 90 jaar geworden. Ja. Dus dat is, ja. vond ik toch ook iets. Het is ook een ja. lid van een van de ondernemersfamilies van ja. het midden- en kleinbedrijf in, in Goorlen. Ja. Gelukkig is er ook vrolijker uh, nieuws. Ik zag uh, dat er weer gesproken wordt over een parkeerachtige garage. onder een tuinachtig iets, dat misschien iets gaat worden op de hoek van de Kalverstraat en, uh, en de Tilburgse het is wel aardig, Gerard, om het daar straks ook nog over te hebben. Want in de aankondiging van Bernhard zei hij dat we het alleen over de brede school zouden hebben. Nee, nee we gaan het wat mij betreft ook over de we woningbouwing geworden. hebben. Ja, ja Maar die parkeren heb ja. om ook wel het een en ander over ja. Ja. te bedden te brengen. Uh, dan laat ik er ook nog een paar van jou over, maar waar we het wat mij betreft ook over gaan hebben. En volgens mij heeft dat ook een relatie met de Stichting Leergeld... Dat uh, is de zorgen, zou je toch kunnen zeggen, rondom compaan de bocht en de inkrimping uh, in het personeelsbestand. Wat volgens mij geen teken is dat de armoede verminderd is uh, in de regio en dat de problemen rond de jeugdzorg kleiner zijn geworden. Maar een soort teken van een handdoek in de ring uh, voor een deel waar heel veel uh, het komende jaar naar de gemeente uh, zal gaan komen. Dus ik denk dat dat iets is waar we de komende jaren nog wel vaker aandacht aan, uh, aan zullen besteden. En dan natuurlijk ook aan de plannen die er bestaan om op het terrein van de bocht uh, iets nieuws uh, neer te zetten. Uh, dan vond ik het ook leuk uh, dat van de week in uh, Goordens Belang stond... dat voor de bijeenkomst op 4 november rond het kiezen van de beste ondernemer van Goren nu er drie genomineerden uh, zijn... Uh, Kaas en Meer die we pas in ons programma hebben gehad, uh, Slager van Hest en uh, bouwbedrijf uh, Vromans die de enige vrouwelijke kandidaat uh, naar voren weet uh, te schuiven. En wij mogen er allemaal zelf uh, over gaan stemmen als we naar die bijeenkomst uh, toe gaan. Dus dat lijkt mij ook wel uh, spannend. Ja. Ja. Ja. En wanneer wordt, uh, wanneer wordt die uh, gekozen? 4 november. 4 november? In dit gebouw. Ah, nou, ik ben benieuwd. Zijn er nog geen kandidaten? Er ja, zijn natuurlijk wel kandidaten bekend, maar er is nog... Die, die, die, er, gaan er zijn er geen namen aan het rondzingen die van... Die die ik net noemde, die zijn ja, ja. de kandidaten die die avond zich presenteren. En, en daar wordt uit gekozen. En degene die er zijn, mogen dan de meest aansprekende kandidaat kiezen. Oké, okay, dus die kandidaten moeten vooral veel eigen supporters meenemen. Nou ja, die, mo die moeten natuurlijk veel van hun eigen producten meenemen. Ik denk en even dan... aan het Songfestival. Hè, de... ja. En dan ons om gaan kopen. Ja. Precies. Dat, ja, dat en... lijkt mij de beste benadering. Nou, kaas en meer en eerst. Ja, precies. Nou, maar... ja, dat moet lukken. Die maar ik heb nog ook wel een paar dingetjes aan mijn huisje gedaan moeten worden. Dus oh, nee. uh, Ik stel mij heel breed op uh, op zo'n avond. Maar ik vind het ook leuk... Uh, om dat te doen. En uh, misschien nog een laatste puntje. Uh, want dat uh, sluit ook weer aan uh, volgens mij. Dat is dat de ondernemers in Goorlen erover denken. Om hier in Goorlen een glazen huis te gaan adopteren. Ja. In een ja. samenwerkingsverband met 3FM. Ik vond het nog heel erg vaag. Uh, wat nu precies de plannen uh, zijn. En hoe dat er allemaal uit uh, gaan zien. Maar als het wat wordt lijkt het me wel een leuk idee om dat ook op uh, op lokaal niveau uh, te doen. En zal het op de kloosterplein komen staan, neem ik aan. Zou je zo Ja, Er is nog plek zat, hè? Ja. Ja. ja, maar kan dan de viskraam er nog wel komen? Want daar is toch een hele plein vol, hoor? Nou, dat lijkt me voor degenen die in het glazen Huis zitten wel heel erg. Als je daar een ja. mooie viskraam ziet en je mag niet eten. Nee, maar dan doe je het ook echt. Zeker. Ja, dat is... absoluut. Ja. Ik heb wel wat kandidaten die een pontje mogen afvallen. Maar ik vind het wel een leuk idee, ja. Het ja. is geldt ook voor een goed doel, dus ik, nou ja... Daar staat Goorland weer een beetje meer mee op de kaart, eh, Guus, toch? Dat, Absoluut, ja. ja. Dat was jouw nieuws, ja. Gerard. Ik heb nog maar een paar dingetjes. Uh, onder andere uh, las ik ook uh, in het... waar uh, we van 10 oktober al. Dat sporthal de Haspel lijkt gered. Dan kijk ik even naar, naar Guus, want... Lange tijd hebben we toch plannen bestaan om dat ding compleet af te breken. En er zou wel een, ja, een soort kleine sportschap terugkomen. Ja. En nu toch uh, wordt er het nodige wel, ik dacht die van 5 ton geïnvesteerd of zo. Maar je blijft overend. Ja, ik moet zeggen dat ik daar niet ongelukkig mee ben. Nee. En, uh, we zullen maar scharen onder het hoofdstuk voortschrijdend inzicht. Ja. Maar die hal is volgens mij nog, uh, nog prima. En uh, ja. Ja, met wat onderhoud uh, kan die zeker weer 10, 15 jaar. Uh... Ja. Ik vond het ook een stukje onafvolgbare besluitvorming moet ik zeggen. Ja. volgens mij was dinsdag in de commissie het voorstel om te gaan afbreken in ieder geval stond dat geagendeerd ik heb die commissie gemist en woensdag lees ik in de krant dat het college van BMW besloten heeft ja. om voor een half miljoen te gerenoveren ja. wat wel... mij verstandig lijkt ik heb de vorige ja. week een raadsinformatiebrief oh. gezien ja. waarin dat laatste verhaal stond dus oh. Ja, ik ben ook geen, geen, geen bouwkundige, maar als ik die verhalen lees zo van het gebouw is afgeschreven, dan denk ik van, waar ja. ja. praten ze over? Ik bedoel, het is toch mijn huis ook niet het geval. Hè? Een openbaar jezelf. gebouw is afgeschreven en een huis dat, dat, dat, dat wordt geacht over 100 jaar nog steeds veel geld op te brengen. Ja. Ik begrijp soms van die dingen. Ja, dan en, en kijk van... maar, als het afgeschreven is, als ze het afgeschreven hebben, dan hebben ze ook afgeschreven, dan is dat dus een potje... Ja. ...waarin het bedrag staat wat je kunt gebruiken om te, te herbouwen ja. of te, her, te herzien. Ja, ja, ja. En ik maar denk dan, dat dat vergeten maar, maar, is. Maar dat moet niet, want dat potje hoeft niet leeg. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, maar wat ik volgens mij ook hier uh, weer zie... ...en ik heb heel veel jaren geleden in de Commissie Financiën uh, gezeten... ...toen het allemaal nog mooi en jong was in, uh, in Goorlen. En nu is het nog wel steeds mooi, maar niet zo jong meer... Uh, ...was het ongelooflijke gebrek aan onderhoud... ...dat vaak aan openbare gebouwen werd gepleegd. Ja, na 40 jaar zijn ze afgeschreven... ...en dan plegen we vooral niet preventief onderhoud... ...maar we pappen en nat houden. Mm -hmm. Ja, dan kom je dus uh, met zo'n haspel... ...opeens naar een half miljoen... Zeker, uh, aan allemaal achterstallig onderhoud, zeker, in plaats van, maar, van dat je tussentijds gewoon allemaal bijhoudt en wat nieuwe dingetjes, zodat het voor de gebruikers ook veel aantrekkelijker is. Maar die tijd waar jij aan refereert, ik had toen ook al iets met financiën op, uh, bij de gemeente Goorlen, toen was er nog geen onderhoudsplanning, dus er werd pas onderhoud gepleegd op het moment dat het al achterstallig was en dan moest daar een krediet voor, gevo voor gevoteerd worden en nu wordt het wat beter gepland, denk ik. Nee, dat was toen ook al planning, alleen de bedoeling was steeds om dat geld niet uit te geven. Ja, precies. Ja. En dat is niet zo'n ja. goede planning, vind ja. Ja. ik. En dan hield ze elk jaar heel veel geld ja. over in de jaarrekening. Ja. En dan gebeurde er niks. Maar ik ben er ook niet ongelukkig mee. Maar was destijds ook niet dan voor bijvoorbeeld de Frankenhal? Of moest de Frankenhal plat omdat daar een compleet uh, nieuw gebouw ging verschijnen met woningen, et cetera? Ja, Want de Frankenhal is nog veel jonger dan... Uh, ja. dan dat, dat klopt, maar Leistromen, die heeft daar toen op een gegeven moment een plan voor ontwikkeld. Ja. Uh, toen... Ik vind het al mooi geworden, overigens, hoor. dat, uh, dat, dat sta, staat buiten kijken. kijf, het is ja. een prachtplan. Ja. Vind gewoon een, ja, het is echt een stuk, een stuk verbeterd, ja. maar, uh, maar ik ben er blij mee ja, dat uh, de Haspel over hem blijft. Hè. En hij wordt ook goed, uh, volgens mij, benut. Dat denk ik ook. Of wordt intensief gesport. Hoor. Ja. Nou, dan had ik nog, las ik nog een stukje in de krant vanochtend uh, over uh, de, de première van de film over Nieuwkerk. Van de neven Timo en Daan Snels, die is in première gegaan. 600 mensen hebben hem de afgelopen zaterdag gezien. Ik weet niet of jullie het gelezen hebben, maar ik vond de, de recensie, als ik het zo mag noemen, van Henk Verraak, vond ik nou toch niet zo, niet, niet zo leuk. Hij was behoorlijk kritisch. Hebben jullie hem gezien? Ik heb de film niet gezien, wel de recensie gelezen. Ja. En dan denk ik van ja, ik vond hem ook uh, nogal negatief aangezet. Ja. Laat, laat ja. ik het maar netjes zeggen. Ja. Dat doet die wel eens, Ja. ja. Nou, dan gaan wij zijn tegen op bespreken. Je hebt het ja. nog niet gezien hier, nee. hè? Ja. Ja. Ja. Nee, maar dan denk ik zo van, uh, ja, sal, sal. een deel van de onduidelijkheid is te wijten aan de slechte geluidskwaliteit, waardoor de dialogen soms niet of nauwelijks te volgen zijn. Ja, als het zo is, ja. Op de film valt technisch nog wel wat meer aan te merken. Naast een continuïteitsfout bevat die ook een scène die twee keer achter elkaar is gemonteerd. Er kwamen er wel erg veel fit ins en outs voorbij waarbij het beeld soms lang op zwaar bleef staan. Nou. Ja, aardig probeersel, maar dat kalf, ofwel dat gouden kalf, is toch nog echt ver weg. Ik vind, ja, ik vind het ja. echt vrij negatief. Narrig. Ja, een beetje narig, over ja. op zich toch een aardig onderwerp, maar ik ga nou toch wel zelf, zelf eens een keer kijken, want ik ben erg benieuwd en nieuwsgierig. Ja, dan weten we misschien ook wat een feet in en een feet out is. Ja, ja. ja. ja ik, ik, nou, ik... Dat weten we. Nou, hij, is, hij is regisseur geweest, dus uh, hij weet wel uh, wat dat is. Ja. Wie is regisseur geweest? Henk van ja Jazeker. Was hij regisseur? Hier. Bij de log ja hoor. Ja, oh, maar... dus hij, hij, hij, hij weet van wanten. Oh. Ja, dat wist ik niet hoor. Oh. Dus als hij nou, dat hij toch uh, nu steeds meer vrije tijd krijgt, uh, spontaan aangeboden had om te helpen, had ik niet hoeven zeggen dat dit een uitgever is die zegt over zijn eigen dichtbundel: Mijn beste werk staat er niet in, want dat bewaar ik voor de volgende dichtbundel. Nou, dat is met deze film denk ik ook gebeurd. Dat zou zo maar kunnen. Nou, Zo, we... hebben we weer vrienden gemaakt. We gaan, er, we gaan toch <laughs> we nog maar eens een keer kijken. En ik, uh, ja. Ja, ik, ik, altijd zelf. ik vind een recensie leuk. Uh, lezen altijd wel leuk, maar... je moet je eigen oordeel, vind ik, uh, ja. moet, daarvoor moet je meer eens gezien hebben. Nou, dat ja. is dan misschien uh, de verdienste... van deze recensie. Hij maakt wel nieuwsgierig... naar de dat film. Dat doet hij wel. Ja. Ja, hij maakt wel wat los. Ja. Ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, dat was het nieuws. Dan gaan we eens naar de onderwerpen. Uh, uh, maakt niet uit wie er eerst begint. Pakken nee. we gewoon uh, Joop als eerste. Ja. Stichting Leergeld, uh, Joop, en ik, ik denk Stichting Leergeld, ik ga, ik ga maar eens googlen, want ik kende het fenomeen niet, nog niet. Nee, Misschien ja. is het wel schandelijk, maar hoe lang bestaat nou, dit? Het is uh, eind jaren negentig is uh, Stichting Leergeld Goorle en Rium opgericht. In de navolging van Stichting Leergeld Tilburg, die was de eerste in Nederland. En inmiddels zijn er uh, 70, een kleine 70 uh, stichtingen Leergeld in Nederland. Maar hangt daar aan wettelijke basis aan vast of zo. Want ik dacht onmiddellijk toen ik dit las zo van... Dit is toch iets voor de WMO. Wetmaatschappelijke ondersteuning. Wat is nou de dus, stichting leren? Uh, Dan wordt het allemaal zo fragmentarisch heeft, of zo. Ja, maar dat, dat, kijk het, het, het is natuurlijk zo dat in de voorzieningen die de, de staat gaf en geeft en zal geven... Daar zitten allerlei gaten in. En die gaten die zijn... Die zijn uh, maar nou, die zijn eigenlijk logisch, want je, je, je, kunt, je kunt bijna niet... Uh, kijk, als je een, een, tegen een ambtenaar zegt, je moet dit en dit criterium hanteren, uh -huh. dan doet hij dat op de cent nauwkeurig. Als uh -huh. iemand één uh, euro meer verdient dan de aangegeven staat, dan valt hij buiten de respectievelijke regelingen. Zo werkt dat gewoon. Uh -huh. Waar wij naar kijken is, wij zeggen van nee, we kijken naar het besteedbaar inkomen van een... Een ouder. En als, die, als je je niet kunt voorstellen dat met het besteedbaar inkomen wat hij heeft, de, hij nog iets voor de kinderen kan doen, dan gaan wij hem helpen wel iets voor die kinderen te kunnen doen. Want daar is Stichting Leerveld voor. Want je Sticht... weer richt je uitsluitend op het ondersteunen van kinderen. Dan yes. nou, natuurlijk binnen gezinsverband of samenlevingsverband, ja. maar het gaat om het kind. Het gaat om het kind, en, en daar, kijk, de, de, de WMO die dekt dat niet, niet, niet echt helemaal af. Die dekt wel iets ervan af, maar niet helemaal. En ook uh, andere dingen, de, de, de uh, solidariteitsregeling, die, dekt, die is daarvoor bedoeld overigens. Die dekt dat ook voor een deel af. Maar daarbij wordt weer gekeken naar het criterium wat de ambtenaar voor krijgt. En verdient men 2 euro meer. Ja, dan kan men, uh, geen, geen, heeft, heeft men geen recht op die regeling. En uh, ja, dan heeft men heel op een, ineens op een heleboel dingen geen recht, overigens. En, Sorry. en je kunt dus beter net onder die rent zitten als 10 euro meer verdienen, want dan ben je veel slechter af. Ja. Maar, maar wie, wie is ermee begonnen dan? Want ik bedoel, de WMO dekt niet, inderdaad niet alles. Hè. Je, je kunt niet alles dichtregelen, dat, dat snap ik. Ja. En dan vallen er gaten en dan uh, worden mensen de dupe. Maar wie is dan op het idee gekomen van dit gaan we doen en waar komt dan het geld vandaan? Nou, dat, uh, allereerst is wij een, een, een stichting leergeld die richt zich inderdaad op de kinderen. En die, die probeert te vermijden dat kinderen ten gevolge van financiële situaties ja, ja. buiten de maatschappij terechtkomen. Ja. Dat is ons doel. Ja. En uh, je kunt zeggen, ja, daar, daar zijn allerlei regelingen voor die daar wel iets doen. Dat is waar. Maar die regelingen, regelingen die zijn, laten we zeggen, er zitten, zitten gaten in die structuur. Mm -hmm. En daar waar er geen voorzieningen zijn, proberen wij dat aan te vullen, zodat een kind wel kan gaan voetballen bijvoorbeeld. Ja. Kun je een paar voorbeelden geven van recent steun die jullie verleend hebben, van hoe dat werkt in de praktijk? Uh, ja, want ik, uh, ik heb dit jaar al uh, een dikke 500 aanvragen uh, verwerkt. Dus uh, 500 dus... aanvragen, alleen uh, ja. dit jaar al? Uit Gorle alleen? Alleen Gorle en Riel? Alleen Gorle en Riel? Ja, Dus de gemeente Gorle. Ja, dat is, dat is, heftig. Ja, dat is dat, heftig. Dat is heftig, hè? Ja, ja dus dat groeit. Uh, Het hartstikke. groeit. Oh. Wij zijn op dit moment gaan we in in de richting van uh, 100 uh, cliënten. Uh, waarvan ik denk 90% eenoudergezinnen zijn. De meeste eenoudergezinnen die balanceren rondom de, de armoedegrens. Dat is ook een gegeven. Dat kan in, in studies van het NIBUD. kun je dat ook allemaal terugvinden. Uh, Hoe komen de mensen bij jullie terecht? Via doorverwijzing sociale dienst? Of, uh... Uh, ook. De sociale dienst die, die, die, die zegt ook van: nou, je kunt dit en dit eens proberen met wij stichting Leergeld. Dat, mm. dat gebeurt. We hebben bij. De scholen hebben wij folders liggen. Mm -hmm. En uh, scholen die willen ook wel eens doorverwijzen naar ons. Dus het, op die manier uh, gebeurt ja, het, ja. Ja, ja. Want scholen, kijk, de, dat is het interessante. De enige activiteit die alle kinderen gemeen hebben... dat zijn de, de schoolactiviteiten. Ja. Dus daar uh, zie je ook dat er iets niet klopt. Mm -hmm. En daar proberen we ook meteen iets aan te doen. Nou, wat, wat, wat zijn voorbeelden? Ja, de... Uh, een, uh, een ZZP'er. Dat is een interessant voorbeeld. Want de ZZP'er hoeft al helemaal niet bij de gemeente aan te kloppen. Die valt helemaal overal buiten. Of uh, ja, tot op zekere hoogte weer. Maar een ZZP'er die, uh, die verdiende vorig jaar... maar iets van 15.000 euro. En met een, een gewoon volgezin twee opgroeiende kinderen... betekent dat gewoon dat die onder de armoedegrens zit. Heel helder. Nou, die kinderen die uh, kunnen, kunnen niet meer gaan, gaan voetballen of, of andere sporten gaan doen. Laat staan dat ze naar het factorium zouden kunnen om, om piano te leren spelen. Dat kan allemaal niet. Nou, in dit geval ook. Wij, wij gaan ze helpen, dat ze die kinderen door kunnen gaan met de sport die zij bedrijven. Nou, dat was toevallig voor jullie, maar dat maakt niet uit wat het is. Wij betalen dan de contributie rechtstreeks aan de vereniging. Ja, want er wordt geen, er wordt geen geld verstrekt. Er worden als het ware goederen verstrekt en diensten, maar uh, ja, er gaat geen geld om. Het is allemaal met gesloten beurzen, begrijp ik. Nee, nee, nee, nee. nee. Niet allemaal? Nee, dat, nee. Het, kan dus zijn, het kan dus zijn dat de ouder al iets heeft betaald en dan betalen wij dat terug aan de ouder. Mm -hmm. Dat gebeurt ook. Maar we streven ernaar om rechtstreeks aan uh, verenigingen te betalen. En we hebben met, de, met heel veel verenigingen ook, ook goede afspraken daarover. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat jullie daarover nagedacht hebben. Er zullen redenen voor zijn. Maar raakt het ook niet aan de privacy? Is het voor de cliënten zelf niet uh, ja, een beetje lastig ja. dat hun ja. rekening betaald wordt door een stichting? Ja, ja dat, dat kan. Sommigen die is, geven, die geven dan ook de voorkeur eraan dat zij betaald worden en dan betalen. Uh, dat kan. Maar uh, als iemand echt... Uh, ...echt behoorlijk onder, onder water staat, zeg maar. Uh, dat men echt de, de, iedere dag moet kiezen van nou gaan we warm eten doen... ...of uh, gaan we deze week, of kopen we toch die winterschoenen die broodnodig zijn. Dat, dat zijn de werkelijkheden. En dat zijn de werkelijkheden in 2013. Maar is dat ook dan dat jullie zeggen, ja, als we daarin een bedrag overmaken van... Jullie starten het wel door dat je dan het risico loopt dat in deze keuzes, niet vanuit jullie perspectief, de vereniging, de muziekschool betaald wordt. Nee, nee, nee. Maar dat het aan een nee, ander dat, doel dat, wordt besteed. Nee, dat kan niet, want wij, wij, wij, wij hebben altijd bewijsstukken nodig. Dus uh, als ja, ik... jullie betalen alleen achteraf uh, als ze zelf ja, betalen. Ja, ja, ja. ja, ja ik denk als, als, als ouders een aanvraag doen... Ik zeg altijd, ze moeten wel redelijk met de bil op bloot. Hè? Want ze moeten alle financiële gegevens op tafel leggen. Ja. En, en doen ja. mensen dat makkelijk? Als, als nou, het wij, water tot aan de lippen staat misschien wel. Maar... Ja, nou, dat, dat, kijk, op het moment dat men het met ons zoekt... Hmm. dan heeft men eigenlijk al besluit genomen om met de, blo ja, ja. de bil bloot te gaan. Ja. Maar ik denk dat wij maar een derde ongeveer... van de mensen die het heel moeilijk hebben... Uh, ...als cliënt hebben. Ik denk dat er veel meer zijn dus. Ja. ja. En dat die gewoon... Uh, ...het dus niet het op kunnen brengen, de trots... Er is veel armoede die het ja. gewoon niet aan durven vragen... ...omdat men nou, toch trots. zich een beetje geneert voor. Ja. ja. Het is ook niet niks hè, als je inderdaad ja. gewoon toch... Uh, voor. voor uh, ja, en, en je uh, moet je voorstellen... Men, uh, ...als mensen op een gegeven moment... ...voor bepaalde voorzieningen komen... ...ze moeten niet alleen bij jou met de beeld bloot... ...maar overal ja. waar ze komen ja. hè. Ja, dat moet je, voor voor of je verder door... ...want vaak zijn het natuurlijk structurele problemen... als ...als wij uh, een advies kunnen geven... ...van nou, neem eens contact op met dit of... Uh, of ...enzovoort, dan doen we dat uiteraard. Ja. Maar onze focus blijft de kinderen. Ja, ja, dat snap ik. En daar zit, daar zit ook het begrip in... ...het, het, het, het begrip leergeld komt daar ook vandaan. Als de maatschappij niks doet... Mm -hmm. ...om te zorgen dat kinderen... ...zich bij de maatschappij betrokken voelen... Mm -hmm dan komt dat bij de paatschappij terug... die kinderen gaan heel veel geld kosten. Mm -hmm. en dat, en dat, dat was wel een associatie uit. die ik had met de naam leergeld. Mm -hmm. Ik neem aan dat het in eerste instantie iets is geweest... van de kinderen moeten kunnen leren. Maar nee. hebben jullie niet ook behoefte om de samenleving iets te laten leren... van, van uh, ja. dit soort gevallen? Uh, ja, nou in feite doen we dat nu. Ja. En dat, dat, uh, uh, uh, ja. Ik heb net al gezegd, we hebben er nu, nu al meer dan 500... Uh, aanvragen behandeld en we hebben nog een paar maanden te gaan. Dat is veel meer dan vorig jaar. Mm -hmm. We zien dus ook een sterke stijging, nu. Hetgeen te verwachten was. Uh, kijk, waar je vroeger had je eigenlijk uh, veel meer te maken met wat allochtonen, die we, die we nu ook hebben, hè, de vluchtelingen hè, die hier zijn komen wonen. Um, ja, en mensen die een... een een minimuminkomen hebben en, en bijvoorbeeld schulden oplopen en, en zo. Dat, dat, dat, dat kan dus ook. Hè? Maar nu zijn het uh, heel veel gescheiden, uh, gescheiden echtparen. En uh, je kunt eigenlijk zeggen, ja, de allochtonen dat, dat mindert. Maar dat is ook structureel het geval. Want er staat best wel wat nodig op internet hoor. Ik heb het even ja. opgezocht. Je kunt echt van alles aanvragen. Bijvoorbeeld een, een, een ouderbijdrage voor een schoolreisje, schoolkamp. Uh, stel dat je een kind moet, moet in een dorp moet, moet met de fiets naar school of verder wegkomen. Dan kan er zelfs een fiets worden aangeschaft. Uh, muziekles, balletles, ja. creatieve <coughs> cursussen, schildertrilspelen. Alles is mogelijk. Zelf, ja. Zelfs deelname aan scouting behoort tot de mogelijkheden. Ja. Maar ik heb nog even niet. Waar komt nou dat geld vandaan? Wie, wie... Ja, nou, het geld, het geld dat. Uh, wij hebben een aantal sponsoren. Sponsoren? Yes. En uh, een aantal donateurs. En we zijn bezig nu ook met een, een actie om het aantal donateurs te uh, vergroten. Mm -hmm. We zijn bezig met een, een actie die heet Vrienden van uh, Stichting Leergeld. Want geld komt dus in feite gewoon voor particuliere yes. bedrijven? Yes. Is het een soort variant van, van, van de Lions Club of zo? Die ook met dit soort goede doelen... Nou, de Lions, Lions Club is, heeft ons uh, regelmatig wat, wat geld gegeven. Dat klopt, zo. ja. Zo. Daar stak ik <laughs> van te kijken. Maar blijft dat in lijn? Want je hebt meer geld nodig. Nu hebben we meer geld nodig. Dat is heel en, duidelijk. En lukt dat? Het, uh, nou, dat da, daarom zijn we met die extra actie ja. bezig. Dat we, we willen graag... Uh, maar dat, dat wordt nog wel verder gepubliceerd, daar is het bestuur mee bezig. Uh, we willen graag een aantal mensen hebben die structureel maandelijks een, een, bijvoorbeeld een bedrag gaan geven. Zodat er voldoende binnenkomt. Want ja, het, uh, het, het aantal kinderen, dat, uh, nou, dat, we, we hebben nu bijna 170 kinderen geregistreerd staan. Hmm. Dat is best veel. En die helpen we niet allemaal, maar de, de meeste wel. Joop, kunnen jullie alle aanvragen, kun je die honoreren? Want je zegt net dit jaar, 500 in Gorle en Riel. Stel, zijn er ook afwijzingen bij, Uiteraard. Ja, ja, ja, ja? Ja, ja, ja, ja, een bepaald percentage. Soms moet je gewoon afwijzen. Omdat we, bijvoorbeeld er was iemand die vroeg om te gaan fitnessen bij, bij, bij Jan de Hooi. En uh, nou, dat maakt trouwens niet uit waar je dat doet, maar als je gaat fitnessen, dat, dat kost een, een kleine 50 euro per maand. En fitnessen vinden we eigenlijk niet echt meedoen. Je wordt niet opgenomen in een of andere gemeenschap, waardoor je... Uh, uh, zit er zit wel wat in. Je hangt een beetje ja, zeg ja. Maar als, als soliste ja. aan die toestellen. Hè? Ja. Je bent echt met jezelf bezig. En, uh. Dus daarom, daarom hebben we ook gezegd... Van, nee, dat, dus dat het samen doen, doen is. is wel heel erg belangrijk. Het samen doen... Het, het woord meedoen vindt, zit ja. bij ons overal in. Ja, ja ik je in die zin meedoen. lijkt Het nogal op de wet maatschappelijke ondersteuning. Die in ja. feite onderliggend hetzelfde ja. idee heeft. Je ja. moet kunnen participeren in de samenleving. Ja, absoluut. En hoe dat, dat is dan voor elk individu anders. Ja. En dat is het voordeel van jullie... Dat je dan kunt kijken hoe dat eruit ziet. Ja, nou, wij werken met intermediairs die, uh, die de, de gezinnen bezoeken. Mm -hmm. En uh, die intermediairs, die, die, zorgen ook tussen, die brengen een ontkoppeling aan... tussen het verstrekken van informatie wat de ouder doet... Mm -hmm. en de vragen die ze stellen en dergelijke. En degene die, be, be, die, die beslist of dat ze wel of niet geholpen worden. Dat is heel, heel belangrijk, want anders krijg je een... Ja, een kromme een situatie natuurlijk. <tie> hoe wordt je, word je leergeld intermediair? Want jij bent de leraar ben, ben je ervoor gevraagd? Of hoe? hoe, ja. hoe ja? Ja. En, en, en jullie zoeken zelf leergeld intermediairs. Die dus naar uh, ja, mensen gaan nu... Die in feite de aanvraag met de ouders doorspreken ja. thuis. Ja. Altijd in de thuissituatie? Ja. ja, ja. ja. ja ik, ik ben nu nog op zoek naar een zesde inter intermediair. Een zesde? Ja. Zo. We hebben er al vijf rondlopen. En uh, ja, bij bijna honderd uh, uh, cliënten uh, wordt het uh, toch wel te veel per persoon. Hm. Wat zoek je dan? Iemand die zeg maar, in, het, in het grijze verleden maatschappelijk werker is geweest of zo? Of, uh, Zou wat kunnen. Wat moet zo iemand volgen. Zou kunnen. Het kan ook een ervaringsdeskundige zijn. Ja, ja. Ja. Ja. Uh, maar het moet wel iemand zijn die gemakkelijk overkomt. Ja. Want ja. je vraagt wel wat. Ja. Ja, je moet wel wat sociale vaardigheden hebben ja. om eh, ja. dit soort gesprekken te kunnen doen. Ja. Maar is dit ook een teken dat het voor jullie steeds lastiger wordt om die werkdruk zelf op te kunnen vangen? jullie zijn vrijwilligers, je hebt een bestuur, je hebt een coördinator, je hebt intermediairs. Ja. En je hebt een groeiend aantal probleemgevallen. En dat, dat soort probleemgevallen zal denk ik veel van jullie intermediairs ook niet in de koude kleren gaan zitten. Nee, goed, daarom proberen we ook met, met, met, met alle, allerlei... Met, met het met aantal personen dat aan te passen, maar ook met, met, met wat, wat richtlijnen. Uh, maar krijgen we de boel financieel niet beter dan dat die nu is, dan zullen we vaker nee gaan zeggen, dit kan niet anders. Het, uh, wij, wij, wij mogen geen, uh, geen geld bijdrukken. Nee. <laughs> dat is één ding wat zeker is. Maar is het voorgekomen in al die tijd zeg maar dan, dat dit bestaat, dat een, een stichting leergeld geld zelf uh, onvoldoende geld heeft om in noden te voorzien? Ik denk het wel. Hier, hier, hier, hier, hier, is, het het, hier is het nog niet gebeurd. Maar ik denk het wel. Want het is, er, zijn dus ook, er is een landelijke vereniging van stichtingen Leerveld, mm -hmm. En die, die probeert ook hele grote geldschieters te pakken te krijgen. En dan het geld tussen al die stichtingen te, te verdelen. Zodat er wel wat, wat, wat meer geld... Ter, ter beschikking en, en, en de overheid draagt, draagt op geen enkele wijze wat bij of zo? Dat, uh... Nog niet, maar uh, toevallig is uh, Kleinsma daar wel mee bezig. Mm -hmm. Mm -hmm. Op dit moment. Maar Enk. ook dit is dan toch iets waarvan ik zou zeggen, gezien de toekomstige uh, wettelijke ontwikkeling ook, is ja. toch iets wat je bij een gemeentelijk loket zou moeten zijn. Ja. We hebben hier een raadslid, en die zal meteen ja zeggen, neem ik aan, nou, het is Zeker met een overschot op de begroting. Nou, ja, nou, ik kan me natuurlijk best nee, maar een voorstellen. Ik kan een me natuurlijk best voorstellen bijdragen binnen, binnen WMO-verband. Het zou best kunnen dat je dat, dat, je dat een beetje uh, verder uitruilt, maar wat de praktijk is, uh, niet hier in Goorlen, maar bijvoorbeeld in Tilburg en, en in, in andere grotere plaatsen, dat de stichtingen Leerheld daar in wezen een. ...uitbreiding zijn van so sociale zaken. Die worden dan, dan namelijk wel gesubsidieerd. Wij niet, maar zij wel. Omdat ze zo groot zijn dat ze een eigen honk moeten hebben... ...en zelfs een paar betaalde krachten moeten hebben. Ja, dat lijkt me ook niet goed... ...want dan ga je naast bestaande instellingen die er al voor zijn... ...weer de nieuwe met alle mogelijke ambtelijke en, en wettelijke juridische ah, ja, ja, regels. Het, het, het, het probleem ja, dat... in, in dat geval is ook dat het dan ook volgens de gemeentelijke richtlijnen... getoetst wordt. En... Uh, da dat, dat, dat wil je niet. Nee, maar... individuele giften... binnen het huidige WMO-kader... moeten voldoen aan die wettelijke... richtlijnen. Ja. Een andersoortige gift... met een breder... Uh, subsidiekader... aan jullie als stichting... Uh, kan daar een oplossing uh, voor bieden... omdat dan... Uh, jullie jaarverslag jaarrekening uh, laat zien dat jullie in lijn werken met... ...maar dat individuele gevallen per definitie niet in aanmerking komen voor WMO-ondersteuning. Want dan moet je dat natuurlijk ook niet doen en niet willen. Nee, nee, nee. Uh, dat, uh, en ik zou ook er niet voor pleiten dat jullie totale budget uh, van de gemeentelijke overheid afkomstig is. In nee, zoals het nu is, is het ook iets waarbij je het gevoel hebt van... ...de bevolking doet iets ja. voor de bevolking. Ja. Ja. En dat is eigenlijk het, het meest sterke wat je, wat je kunt hebben. Dat denk ik ook. Ik zit even nog verder te denken aan jouw eerste opmerking. Je had het over de vrienden van. Vrienden van de Stichting Leergeld. Ik denk dat zo'n vriendenstichting ook zorgt voor maatschappelijk draagvlak. Dus ja. van die kant uit is het belangrijk. Hebben jullie wel eens overwogen om ook een ambi-instelling te worden? Ja, Met andere we. woorden. Oh, dat zijn jullie. Ja, wel. Okay. Ja, dat... Dus als iemand een notariële acte afsluit waarin hij zich verplicht om vijf jaar lang een ja. bedrag te geven, dan ja. is dat. Zelfs met de factor erop is dat aftrekbaar voor de belasting. Ja. Maar dan nemen jullie natuurlijk ook mee in de publiciteit. Neem ja, ja nee, maar dat is, dat ja. Beetje, dat die dingen worden ook regelmatig door de, door de fiscus ge, ja, getoetst. Hè? Ja. Ja. Ja. Nu ook nog even voor onze luisteraars. En dan gaan we naar de ja. muziek. Hoe, hoe vraag je het aan? Want ik las op internet, er is een bepaalde mogelijkheid... door dus inderdaad naar die stichting leergeld te gaan. En dan uh, klikken op de knop Hulp voor uw kind. Lees ik dan... En aan de linkerkant van deze pagina... en voer vervolgens de vier cijfers in... van uw postcode om erachter te komen... of er een lokale legal stichting bij u in de buurt is. Werkt het inderdaad zo? Of dat die al zo werkt, dat weet ik niet. Want ze hebben pas, pas geleden... de hele website Dus mm -hmm. Het zou kunnen dat het werkt, maar mm -hmm. dat heb ik nog niet getoet. Mm -hmm. Maar er is in ieder geval... hier in Roorle en Riel... we hebben een, uh, een, uh, een nummer... en we hebben een... Uh, een uh, uh, een e-mailadres. Een, een e en dat e-mailadres is eh, gmail.com. Mm -hmm. eh, en daar kun je altijd een bericht naartoe sturen. En als je googelt op internet kom je heel snel bij jullie terecht. Ja. ja. ja. Ik hoop dat het uh, succesvol blijft. Uh, wil je nog een oproep doen uh, via deze wijze voor de, de zesde leren geld intermediair of... Ja, als iemand denkt, er is, een, ja. er is door, de, uh, door Contour, uh, die heeft daar... Uh, uh, die, Stichting Contour? Ja, die zorgt voor, voor uh, vrijwilligers. Dat, dat ja, is een steunpunt Maar alleen van S, dacht ik. alleen ja. van S. Ja. Uh, die, uh, daar kun je contact mee zoeken. Uh, en daar kun je zelfs via Contour, kun je volgens mij ook de aanvragen uh, terugvinden. En dan kun je je er, ervoor inschrijven. Oh, Oké. Okay. Joop, succes. We volgen het en wellicht toch ja. nog eens een keer uh, hier uh, komen, ons komen bijpraten over uh, hoe het zich verder ontwikkelt. Ja. Het is een belangrijk initiatief. En uh, ik hoop dat de politiek ook een beetje meegeluisterd heeft, Guus. Want, uh... de, de politiek <laughs> heeft aandachtig zitten luisteren. Ja. <laughs> <Okay>. <laughs> Goed. De muziek. Ik heb meegebracht een driedubbele cd notabene. En die heet De Vertedering. En daar staan op de 60 mooiste luisterliedjes ooit. En we beginnen met Circus Kusters en die zingen Monika. Luister maar eens. Ik denk wel eens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 Gaat niet goed bij Monika, een huis dat heb je nu wel in de gaten. Haar vader en haar moeder hebben ruzie en die wonen niet meer samen. Dat vonden wij wel geen, daar had je nooit wat van gemerkt als wij daar kwamen.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 Dit was uh, Circus Custers met de uh, leuke melodie en, en, en tekst Monica. Ik had nog een andere willen draaien, maar dat doen we maar een andere keer. Maar het is een leuke CD, een driedubbele CD met talloze ontzettend leuke liedjes. Dan nu onze andere gast, Huus, raadslid Partij van de Arbeid over de brede school en het woningbouwbeleid. De brede school. Er stond weer een, een heftig artikel, uh, Guus, in, uh, in de krant van, de, van 10 oktober. Brede scholen goorlen onder vuur. En dan is mijn eerste reactie van ho hoezo en waarom. Want ik uh, duik ook even op internet en dan uh, komt er een uitgebreide nieuwsbrief komt er op te proppen. Uitgebreid. En daar staat er brede school goorlen goed op weg. Wat gaat er dan fout of wat ja, is er misgegaan? Dat zou je afvragen, inderdaad. Het is wel zo dat uh, verschillende fracties in uh, de gemeenteraad een, uh, een visie hebben die behoorlijk uiteenloopt. Ja. Uh, er zijn fracties die zeggen van nou, wat levert het nou op? Uh, mijn fractie behoort daar zeker niet toe, want wij denken dat een brede school gewoon een hele goede ontwikkeling is in wijken. Waardoor eh, scholen ook samen met kinderopvang en andere voorzieningen in zo'n school een hele goede functie in de wijk kunnen hebben. Dus ons is het heel wat waard om dat instituut overeind te houden. Maar ook hier even, wat, wat is de wettelijke basis? Ben je het verplicht? Nee. Om een, het is geen verplichting. Nee, een, dus een schoolbestuur kan zelf beslissen van wij gaan een, een brede school oprichten. Al hier. Dat zou zomaar kunnen. Maar zou dan zomaar hebben ze kunnen. wel een financieringsprobleem, denk ik. Ja, ja, ja. Want je hebt ja. natuurlijk wel de, je hebt de lokale nodig. overheid nodig... als scheppend lichaam om ja. te zorgen dat die vierkante meters gekomen. komen. Ja. En daar gaat de discussie nu ook over in de Raad. Ja, uh, ik heb het toch goed begrepen. De discussie gaat over nieuwe scholen die gebouwd gaan worden... Ja. waar additionele investeringen gedaan worden... Ja. om naast ja. het reguliere onderwijs, basisscholen waar we het over hebben... Uh, Adductionele voorzieningen uh, te treffen. Dat klopt. Er zijn en... twee scholen in Gohlen die nu uh, uh, zo ver verouderd zijn dat ze in aanmerking komen voor nieuwbouw. Dat is de Vonder in Riel. En de Kameleon in uh, uh, zeg maar de oude uh, uh, uh, hoe heet die ja. school nou vroeger? Nou ja, heid, ja. De, de oude Heibloem. Ja. Daar, daar moet een nieuwe school komen. Daar is geld voor, maar het uh, het is ook gemeentelijk beleid als er nieuwe scholen komen om dan ook voorzieningen te treffen. Dat het gecombineerd kan worden met, met kinderopvang en ook met voorschoolsopvang. Mm. En dat is belangrijk, want uh, een school die een beetje aan de weg wil timmeren moet niet alleen goed onderwijs bieden. Mm. Maar moet ook zorgen dat werkende ouders hun kinderen op een verantwoorde manier onder kunnen brengen. Dus uh, wij zien het gewoon toch als een basisvoorziening. En waar de discussie over gaat is dat we bijvoorbeeld de VVD zich op het standpunt stelt dat dit een zogenaamde commerciële ruimte is. Uh -huh. Maar als je vanuit dat vertrekpunt uh, gaat, dan lust ik er nog wel een paar. Want volgens mij was de VVD er in een eerder stadium ook voor verantwoordelijk dat bijvoorbeeld de postbezorging en het openbaar vervoer. En zo kan ik het nog wel ticht noemen dat het allemaal in geprivatiseerde handen is gekomen. Bij mij weten heeft de PvdA er ook aan meegewerkt. die discussie doen, nee. zullen we hier nee, nee, maar ja. niet gaan voeren. Nee, maar het is dus een drogreden om te zeggen van dit is een commerciële reden. En daarom werken wij als gemeente niet mee. Dat nee, klopt niet. Maar als ik het goed uh, begrijp en ik probeer het uh, enigszins te snappen en, uh, en te volgen. Uh, is op een gegeven moment uh, gezegd de financiering van kinderopvang. Gaat uit verschillende bronnen komen. Een rijksbijdrage, een werkgeversbijdrage en ouderbijdrage. En de exploitatie van kinderopvang laten wij in particuliere handen. Daar gaan wij in toenemende mate ook een aantal wettelijke eisen aanstellen hoe die opvang eruit moet zien. Ja, ja, en dat, dat zijn nu in de dagelijkse praktijk bijna allemaal particuliere ondernemingen geworden. Dat klopt. Maar de meters die gecreëerd ja. worden... daar wordt gewoon een, een nette huurprijs voor betaald. Dus... Nou, nee. Ja, wel. Daar heb ik toevallig enig verstand van. En jij volgens mij ook. En dat je politiek zegt... die huur die moet laag blijven, kan ik me niet zo voorstellen. Die huur maar... die moet laag blijven... want anders dan betalen uiteindelijk de ouders de rekening. Nee, maar als je zegt... het is in die zin een geprivatiseerde... Uh, ...activiteit, dan lijkt het me logisch dat je een volledig kostendekkende uh, huur uh, gaat betalen... ...en die lijkt mij nog wel een tikkeltje hoger te liggen. We hadden straks namelijk in de voordiscussie al even een gesprek over achterstallig onderhoud... ...en ook bij deze opvang, als je in de huur geen bedrag opneemt voor, uh, voor onderhoud... Uh, dan kom je jezelf natuurlijk toch met een jaar of zeven, acht ja. weer tegen dat daar onvoldoende geld voor is. Dus je moet je ook niet rijker gaan maar ik rekenen. Ik begrijp dus dat jij de kostendikkendheid van de huur al, al, al hebt bekeken, Gerard. Ja. Uh, okay. Ik zou denken, voor, we praten hier over een investering van anderhalf miljoen. Die, die huur zou rond de ton moeten liggen. Klaar, dan, dan kun je natuurlijk wel allemaal gemillimeter uh, rekening op een procent of 7... ...van de startinvestering is heel normaal, is normaal. in deze sfeer. Ja, ja, en dan kom je rond een ton uit dat ik heb begrepen... ...voor zover de stukken gaan, dat die op 70.000 euro is gezet... ...met een indexering van 2%. Nou, en dat lijkt mij van de kant van de financiën uitgezien onzin. Als je zegt, als gemeente willen we daar een subsidie aan geven... ...dan heb je een heel andere discussie. Ja, maar zeg dan, het moet meer kosten. Dat gaan we niet vragen aan de exploitanten... Wij nemen dat voor onze gemeentelijke rekening. Ga dan niet allemaal hele ingewikkelde uh, rekenrentes, afschrijvingstermijnen. Vraagje die ik bedoeld had voor... Want wij, helaas moeten wij zeggen... We hadden ook een vertegenwoordiger van de VVD uitgenodigd voor, uh, voor dit gesprek. Maar die was verhinderd. Uh, dus daar komen we nog een keer uh, op terug. Maar wat mij in het uh, ambtelijk stuk uh, opviel... Dat over 40 jaar er exact bekend is hoeveel de huur dan gaat bedragen. En toen dacht ik, en weet de VVD ook hoeveel het inkomen van een wethouder over 40 jaar zal zijn. Dat, dat is lijkt mij zo, een retorische vraag. Dat is zo'n onzinnige benadering. Ja, precies. Maar dat maar je een exploitatie, risico is, aangaat, ja. lijkt mij. Zonder meer het geval. Okay, en daar ja, vond ik prima. het stuk heel slecht. Ja, oké, okay. nou, vind dan, ik. Maar daar mag de gemeente ook best klip en klaar in zijn. Daar gaat het niet om. Maar waar het om gaat is dat je ervoor kiest om deze basisvoorziening bij deze school te creëren. En ik denk als je een school ook een levenskans wilt geven. als je die uh, kansen wilt geven op een beetje normaal leerlingenaantal. Zo, zodat die klassen ook bevolkt blijven. dan heb je die voorziening naast die school nodig. Maar is daar, is daar nou de politiek volledig van overtuigd? Want ik, ik, hoor hier, ik zie hier dus Johan Zwaans de opmerking maken. Is het wel een publieke taak om te investeren in commerciële activiteiten als kinderopvang en peuterspeelzalen? Het openbaar belang van de investering is niet duidelijk, al dus Zwaans. Ja, nou, nou goed, daar verschillen wij dus uh, zeer van mening. Want ik zie dat er wel degelijk een openbaar belang is om die voorziening te hebben. En ja, de wet op de kinderopvang ja, is er nog niet in Ik discussie discussie niet al lang gevoerd, Gerard. Want ik bedoel, nee, de brede want ja, school, het fenomeen bestaat al, bestaat al enige tientallen jaren. Bestaat nee, al lang? Ja, ja. maar ja. in de Goorlandse praktijk is dat veel korter. En ik, en ik kijk, het, de discussie is natuurlijk ontstaan omdat de politiek anders over gedacht wordt. Hm. Daar gaan de cijfers bij gehaald worden. Daar gaan alle mogelijke, ook ideologische ja. motieven bij gehaald Lekker, worden. Ja. In, in mijn optiek, maar ik ben ook maar een simpele buitenstaander die geen kleine kinderen meer heeft. Uh, dus daar misschien over niet mag meepraten... is er een weeffout gemaakt bij het opzetten van dit systeem... door te zeggen, het gebouw en alles wat erbij komt... Kijk, dat is een publieke taak met publieke financiering... met daarmee een publiek risico. De exploitatie wordt een private activiteit... met private geldstromen. Uh, en als dat niet lukt, dan zegt zo'n kinderopvangstichting... Ja, wij zeggen de huur op, wij zijn weg... En daarmee heb je een risico ingebouwd en dat is vergelijkbaar met de privatisering van de post en, ja, uh, en wat iets meer zei. Door te zeggen, we gaan de kinderopvang privatiseren, ja. maar tegelijkertijd een keurslijf van allemaal regelingen zetten, waardoor het eigenlijk een publieke functie is geworden. En nu zie je dat de overheid een ongelooflijk onbetrouwbare partner is in de financiering van dit soort publieke diensten, door te zeggen, we gaan die budgetten korten. Ja, en dan zeggen al die particuliere eigenaren, ja, dan zijn wij weg, want dan gaan we failliet. daar ja. hebben ze ook gelijk in. Ja, maar dat geldt op een veel breder terrein dan alleen maar de kinderopvang. Ja, Kijk wel. eens naar het Jan van Bezouwen. Hier is een ja. fantastisch, prachtig cultureel centrum met, tent. met heel veel huurders. Maar al die huurders die worden gekort in een subsidie, kunnen de huur niet meer opbrengen. Uh, dus hier draagt leegstand te ontstaan. Nou ja, goed, dan zal uiteindelijk, heeft de overheid ervoor gekozen om die meters te creëren. Dus als zij door, door soort beleid ervoor kiezen... dat die huurders de lasten niet meer op kunnen brengen... Ja, dan moet de overheid bloeden. Daar ben ik heel simpel in. Maar je, maar je zei net ook dat de visie van de verschillende politieke partijen... over die Brede School ook heel anders is. Ja. Het, het interessante is, ik heb, uh, ik heb ook uh, wat nagezocht. Ik kwam bij uh, bredeschool.nl. Daar is een handboek Brede School. Mm -hmm. Een boek van... 150 pagina's, daar staat wow. in hoe dat men het beste een brede school kan opzetten. Er wow. staat een faseplan in, ja. onder andere een, in een van die stappen moet zijn natuurlijk je financiële plaatje, ja. maar er zit een plaatje, een, een, een fase voor en dat is visievorming. Ja. En verder wordt er gesuggereerd om daar een projectleider op te zetten vanuit de gemeente. Ja. En dat is ook een van de redenen waarom het bij een aantal brede scholen in Goorlen niet zo fantastisch loopt. Omdat die projectleider er niet is. Ja, dan, He, dus die kan ook geen activiteiten in de nee. buurt entameren, noem maar op. Ja. En ja, als je dan nodig vindt om de visie, uh, om die bij te stellen door te zeggen van er is geen wijkfunctie voor die brede scholen. Dan vind ik dat een gemiste kans. Maar het is toch een taak van de gemeente om de, de regie te voeren bij de oprichting zeker. van een brede school. zeker. Maar, ja. waarom, maar gebeurt dat dan onvoldoende? Ik of? denk dat dat onvoldoende gebeurt. Ja? Ook bij de bestaande brede scholen. Ja? Ja. Maar waarom verzet dan de politiek zich daar niet tegen? Zo, daar, daar kun je toch een punt van maken? Want oh, jongens, ja, dit... Uh, en die... arbeid met twee zeteltjes. Ja. Uh. <laughs> nee, maar die, die, die, die, die tip of, of suggestie die men doet in dat, in dat handboek... dat mm -hmm. ook door het ministerie van Onderwijs is uitgegeven. Oh. Um, om vanuit de gemeente daar een, een, een projectleider op te zetten... Dat is natuurlijk niet voor niets. Dan nee. dat, dat, dat, dat zal een, iemand is een voortrekkersrol of een, een... aanjagfunctie of wat dan ja. moeten, ook moeten vervullen. En ja. dat is zo'n projectleider. Me, ja. ik, ik lees hier in het stuk, hoor, dat is, is toch een heel positief stuk, zo, de gemeente Goorlen blijft de komende jaren, en daar schrijven ze overigens in 2011 voor, blijft de komende jaren investeren ja. vanuit de visie dat de samenwerking in de brede scholen positief bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en de wijk waarin ze opgroeien. Zeker. Nou, dat, dat is toch een hartstikke positief ook, verhaal. Maar dat is ook de insteek van het college met een minderheidsstandpunt van één ja. VVD-wethouder ja. die ja. er totaal ja. anders over denkt. Ja. Ik, ik schat ook in dat de meerderheid in de raad is door te gaan bij dit dat voorstel, het of voor ik dat, dat kan ja. beoordelen. Maar ja. ik vind het op zich terecht dat in een raad politieke discussies gaan om principiële opstellingen en principiële uitgangspunten. Dat ja. is ook zo. En dat het gelukkig in Nederland niet zo is dat dezelfde partij twintig jaar aan het bewind blijft en dan kan zeggen er is in ieder geval consistent beleid want wat we nee. ooit twintig jaar geleden besloten hebben, dat doen we nu nog steeds. Want denk, dan weten jullie waar je aan toe bent. Maar ik denk ook, kijk, beleid moet natuurlijk betaald worden, maar beleid gaat niet alleen maar over centen. Dat nee. gaat ook over morele nee, waarden. In, in dit geval is er natuurlijk een heel lastig iets dat het Rijk gezegd heeft, het schoolgebouw zelf, dat wordt gefinancierd ja. uit Rijksmiddelen ja. en andere dingen niet. Dan en dan, het, dan krijg je dan allemaal grondeconstructie eenvoudiger op. Maar he, en dat had iemand tegen, tien jaar geleden het al kunnen vinden. Dat je gewoon principieel kunt blijven en door te zeggen: van kinderopvang is net zo goed een basisvoorziening en ook voorschoolse opvang. Wat onderschat daar het belang niet van. Mm -hmm. ja, We hadden het net over de stichting gehad. Ja, maar ja. heel veel van die kinderen die hebben dus de voorschoolse opvang gemist he, met taalontwikkeling ja. en ja. noem maar op. Ja. Dus het is vreselijk belangrijk dat dit soort voorzieningen er zijn. Ja. Ja, je ziet ook dat heel veel van die kinderen ook in, in bijzonder onderwijs belanden, hè? Precies. Door de situatie, precies, ja. ja. Daardoor? Ja. Ja? Ja. ja. Dus ze moeten afmaken dus het reguliere onderwijs, ja. onderwijs naar het bijzondere onderwijs moeten? Ja. Ja. Oh, ja. ja, maar men heeft helemaal niet in de gaten vaak wat gedurig uh, uh, in de armoede leven, hmm. wat dat allemaal met mensen ja, doet, met, hè? ja. ja, ja. Maar nou las ik hier ook in het stuk. Ik denk, ja, nou, er is destijds een nulmeting verricht in 2011. En daar kwam dus uit dat de brede scholen vooral bezig zijn geweest met het ontwikkelen van naschoolse activiteiten voor de kinderen. En ze zeggen, en de paarden in de brede scholen weten elkaar steeds beter te vinden. Dus je zou bijna zeggen, want het gaat de goede kant op. En toch wordt er zo ik verschillend gedacht. Ik denk dat het nog beter zou kunnen. En ze zouden ja. gewoon wat meer aan de weg moeten timmeren. Gewoon ja. meer bekendheid in de wijk. Dat je ook s'avonds uh, als wijk, dat je daar activiteiten kunt doen. Durf, ja. durf, durf jij aan een voorspelling te wagen over de uitkomst in de raad eind oktober? Wat, wat, hoe wat hoe de, gaan die besluiten? Het gaat door. Het gaat door? Absoluut. Absoluut. Ja? Ik kan, ik, ik, ik kan redelijk tellen, maar de ik, de ik denk nou voor dat er een paar ja, is voor. Ja. en blijft dan de VVD tegen denk je of gaat die dan ja, alsnog ik, om nou, tegen, de VVD heeft tegen. daar een principe standpunt ja. van gemaakt die zullen nu hun keutel me, niet meer intrekken ja. en dat vind ik ook goed vind ik als ook. je een principiële opstelling hebt dan moet je niet halverwege zeggen, ja, nou komt het een beetje lastig uit in coalitieverband. <tie> ik bedoelde eigenlijk te zeggen dat het misschien riskant is, maar de Raad ja, weet het VVD, nu. Maar de VVD anders. heeft ook al moties en amendementen uh, aangekondigd. Dus uh, het zal nog een leuke discussie worden. Maar denk je dat het fenomeen brede school blijft bestaan? Absoluut. Ja? Wat ik zeg... Het, het heeft het het niet zo lang het... en zijn beste tijd gehad. nee, nee. nee want nee. elke brede school is anders van opzetten. Ja, ja, dat klopt anders van opzet. En dat, dat, dat, ik denk wel eens het soms werken zaken rechts ongelijkend in de hand, maar dit bij de een krijg je het wel, bij de ander krijg je het niet. Ook zeg maar, de, de WMO, die wordt door de gemeente uitgevoerd, in, in, in Tilburg krijg je het wel, in Goorden niet. Ik denk, nou, ik word er toch ja, niet dat een, ik word er maar, niet, niet, niet maar, vrolijk van. Kijk, we hebben het over de transities, hè? dus ook over de jeugdzorg en de participatie. Ja. Bij dat vind ik het grote nadeel van het terugdelegeren naar lokale overheden, ja. dat het wel degelijk verschil gaat maken, of jij in Tilburg of in ...of je bent als wijk woont. Ja, ja. Gewoon voor je recht op voorzieningen. Ja, ja, ja. Dat vind ik, ja. vind ik een slechte ontwikkeling. Maar daar komen we volgens mij niet meer naartoe... ...want daar had ik het graag rond woningbouw over willen hebben. Het kan nog. we zacht, hebben nog vier ja. minuten. Kijk even nee, maar, naar Maar ook even in, in dit verband... ...wat mij erg opvalt in het onderwijs... ...ik zou juist zeggen... ...als je nou een school bent in een wijk... ...en je bent betrokken bij alle kinderen in die wijk... ...want dan ben je aan school... Ja. En dan zeg je, nou dan moet er wel een regieambtenaar van de gemeente komen. Om onze regiefunctie in de wijk, die we hebben doordat we met alle kinderen contact hebben. Om die ons uit handen te nemen. Ik zou graag zien dat scholen daar, en ik weet dat er alle mogelijke dingen zijn waardoor je dat moeilijk uh, gaat vinden, maar laten die ook eens wat meer uit de kast trekken ja, en ervoor gaan dat ja, zij niet alleen van 9 beter, tot 12 en het van het 2 tot 4 verantwoordelijk de zijn. Het kan beter vanuit organisatie ja. komen, maar ik noemde niet van niks het woord aanjaagfunctie en ontwikkelfunctie, om dat in gang te zetten heb je gewoon even tijdelijk wat meer aandacht nou, en middelen ik zou nodig. Een ondersteuningsfunctie willen noemen, want anders nou ja, beklijft dat toch niet. Oké, okay, prima. Nee. Dat is een uh, Heer, dus heb je nog een brandende vraag over ja? het woningbouwbeleid? Ja. Stel hem, we hebben nog een minuut of drie. Uh, wat gaan wij doen als niet al te rijken uh, niet horen in onze residentie bij de, uh, aan de Tilburgse weg komen wonen... en dan allemaal een beroep gaan doen op de wet maatschappelijke ondersteuning die ja. dan anders heet... Want dat vind ik een voorbeeld van, en ik heb het een tijdje geleden, was er een landelijke discussie rondom daklozen die niet meer opgevangen worden in gemeentes die zijn aangewezen als opvanggemeente voor daklozen. Want je komt niet uit onze gemeente, dus ga maar terug naar de gemeente waar je vandaan komt. Ga als zorgbehoevende maar terug naar waar je geboren bent, want het wordt te duur hier om jou nog de verzorging te geven. Wie heeft deze wet in ontstaan verzonnen en deze decentralisatie? De PvdA de toch ook, dacht ik. Ik zou maar kunnen. Mijn ik denk, denk dat de staatssecretaris dat het is die daarover is. gaat. Ja, ja, ja, nu wel, maar volgens mij is het Maar wat, de, wat betekent dat voor de gemeente? Nou, wij hebben best wel wat, wat, wat, wat vraagtekens bij de ontwikkelingswas die nu voorgesteld wordt. Niet alleen de beroep, het beroep op de WMO, maar ook het feit dat je een, een, een heel zorgcomplex ergens midden in de bossen gaat neerzetten. Waarvan ik denk, als je zorgwoningen ontwikkelt, dan die je dat juist in het centrum van het dorp, van de stad te doen. Mensen moeten ...moeten dicht bij de voorzieningen zitten. Dus ik ben nog niet overtuigd of die ontwikkeling daar wel uh, moet doorgaan. Dat wil ik je wel meegeven. Nee, maar het is op twee plekken. Het ene is in de boskund voor de voorzieningen van Compaan... Ja. ...en het andere is op de plek waar nu de bocht staat... Moeten bejaarden komen? Nou, Decentraler ten opzichte van de voorzieningen ja, in het centrum van het dorp ja. is niet denkbaar. Ja, ja. Tengij eens kan... op Nieuwkerk uh, jij onderbrengt. Ook, jij kunt ook goed rekenen Gerard. En als je kijkt naar de normen zoals ze gelden op de hoek van de Tilburgseweg Kouvelstraat, dan kun je daar hooguit 20, 25 appartementen ontwikkelen. Als je kijkt naar de bouwkosten en de kosten van de grond, dan zullen dat hele dure appartementen worden. Dus ik denk uh, dat het een utopie zou zijn om te denken dat daar goedkope zorgwoningen in gecreë gecreëerd kunnen worden. Okay. Nee, mensen, is... mensen, we moeten gaan afsluiten. Onze uur is voorbij, het gaat zo snel. Uh, Dit was Golse Kringen en we bedanken onze gasten Joop Spermon en uh, Guus van der Put voor een deel het gesprek. En voor de technische ondersteuning, Stefan Eikenaar. Golse Kringen wordt herhaald op uh, dinsdag, zaterdag en op donderdag, maar ook 24 uur per dag via internet. Ik bedank onze luisteraars en graag tot volgende week.